8 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Rick Santorum verrassing bij voorverkiezingen Iowa. Israël en Palestijnen voor het eerst in een jaar weer in overleg. En ook gisteravond nog problemen door de storm. Rick Santorum is de grote verrassing van de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa. De relatief onbekende Santorum is in een nek-aan-nek race verwikkeld... met topfavoriet Mitt Romney. Beiden kunnen rekenen op 25 van de stemmen. Bijna alle stemmen zijn nu geteld en waarschijnlijk wordt het een uitslag... met het kleinste verschil in stemmen dat ooit is gemeten tijdens voorverkiezingen. Santorum en Romney hebben allebei verklaard dat ze blij zijn met de uitslag... en vertrouwen hebben in het vervolg van de presidentsrace. Ron Paul is derde geworden en Newt Gingrich vierde. De gouverneur van Texas, Rick Perry, die vijfde werd, beraadt zich op zijn kandidatuur. Iowa is de eerste staat waar de Republikeinen een voorverkiezing hebben gehouden. In de komende maanden volgen de andere 49 Amerikaanse staten. De winnaar neemt het in november voor de Republikeinen op tegen president Obama. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruim een jaar is positief verlopen. Dat heeft de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd bij een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 De harde wind heeft gisteravond nog op enkele plaatsen tot problemen geleid. Zo rukten op het IJsselmeer reddingsboten uit omdat twee binnenvaartschepen water maakten. Luiken en ramen waren kapot gewaaid. In Krimp aan de IJssel waaide een deel van het dak van de Molukse kerk. Niemand raakte daarbij gewond. Door de storm van gisteren zijn bij verzekeraars honderden meldingen binnengekomen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Nog altijd worden nergens ter wereld christenen zo hevig vervolgd als in Noord-Korea. Dat zegt de organisatie Open Doors, die elk jaar een ranglijst christenvervolging samenstelt. Voor het tiende jaar op rij staat Noord-Korea bovenaan de top 50. Het communistische land houdt volgens Open Doors 50 tot 70.000 christenen gevangen, gevangen in strafkampen... omdat ze weigeren de leiders van het land als goden te aanbidden. En volgens Opendoors is de verwachting dat de nieuwe leider, Kim Jong-un, de lijn van zijn overleden vader voortzet. De andere landen in de top 10 zijn moslimlanden. Afghanistan staat op 2. Een Amerikaanse militair die afgelopen weekend met explosieven werd opgepakt op een luchthaven in Texas... zegt dat hij had vergeten ze uit zijn tas te halen. De man is mijnopruimer van een elite-eenheid in het leger en werd op avond aangehouden.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 Die hebben een gebied verwoest met ongeveer anderhalf keer de oppervlakte van Texel. Meer dan 160 huizen zijn in de as gelegd en er is één dode gevallen. In het uiterste zuiden van Chili woedde dagenlang een grote brand in een nationaal park. Dat vuur is bijna uit en het park gaat vandaag weer open. Een Israëlische toerist die die brand zou hebben veroorzaakt zit nog vast. Chili krijgt van Israël zaadjes en planten opgestuurd... om de natuur in het verwoeste gebied er weer bovenop te helpen. In het zuidoosten van Brazilië zijn de afgelopen tijd zeven mensen omgekomen bij aardverschuivingen. Dat is bekendgemaakt door de autoriteiten in het gebied dat al sinds oktober wordt geteisterd door zware regenval. In meer dan vijftig gemeenten is de noodtoestand uitgeroepen. Bijna 10.000 inwoners van het gebied ten noorden van Rio de Janeiro zijn geëvacueerd. Sinds vorige week zijn de regenbuien in kracht toegenomen en verwacht wordt dat het noodweer in Brazilië nog enige tijd aanhoudt. Het weer vandaag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. De meeste buien trekken in het noorden over. Het wordt 9 graden. De wind is vrij krachtig en vanavond neemt de wind in kracht toe en dan gaat het weer regenen. Ook de komende dagen is het wisselvallig met veel wind. ANEB verkeersinformatie Er staat file op de A27, Gorkum richting Almere... tussen het knooppunt Everdingen en Nieuwegein, 5 kilometer. Heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Zijn nu bezig met het bergen daarvan? Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Almere en Amersfoort kan beter omrijden... via knooppunt Oude Rijn over de A2 en de A12. Stel, er zijn twee fabrieken.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 Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. nog nooit was het zo spannend... bij republikeinse voorverkiezingen. Romney en Santorum gaan beide voor de winst in Iowa. En Santorum... dat hij het zo goed doet, dat is toch wel verrassend. Thank you so much, Iowa. You have taken the first step... of taking back this country. Ja, maar hij heeft nog niet gewonnen. Het gaat maar om een paar stemmenverschil... en er wordt nog geteld. We gaan maar gelijk naar Iowa, naar Des Moines. Daar is onze correspondent Wessel De Jong. Wessel, ja, Rick Santorum die loopt uit. Zij heeft nu een voordeel van ja, schrik niet, 18 stemmen. Oh. Het was een tijdje geleden waren het er nog vier, was echt helemaal absurd. Maar 18 is natuurlijk ook nog steeds uh, compleet idioot. Zo'n totaal klein verschil. Uh, maar feit blijft toch dat je Rick Santorum toch wel de overwinnaar van deze, deze avond mag noemen. Man is een, echt een, een absolute sensatie. Een week geleden echt nog uh, deed hij helemaal niks in de peilingen En nu dan zo'n resultaat. Het lijkt echt wel of Ayo echt... Spontaan op deze man verliefd is geworden echt. En zijn verhaal past ook wel heel erg bij deze staat natuurlijk. Het is een, een, een, een kleine boer, een zeer religieuze staat natuurlijk. nou Deze man heeft een, is van eenvoudige afkomst, kleinzoon van een Italiaanse mijnwerker. En houdt er hele sociale opvattingen op na. En is ook zeer, zeer katholiek, zeer, zeer religieus. En zijn, zijn, ja, zijn, zijn permanent prediken van het grote family life, dat, dat spreekt die mensen in deze staat aan. Dus het is op zich, het past wel. Oké, okay. uh, laten we even horen wat jij uh, zo'n beetje de hele nacht hebt meegemaakt, Wessel. Oké. Okay. Op dit parkeerterrein, een paar graden boven nul. En dat is uh, bijzonder warm voor de tijd van het jaar in Iowa. Dus dat garandeert een goede opkomst. En dat zie je hier ook, want het hele parkeerterrein hier van deze Johnston Evangelical Free Church die staat helemaal vol. Hoe is jullie stemming? How's the mood? Ik ben ontzettend opgewonden over deze hele caucus, deze hele vergadering die eraan komt. Heeft u uw gedachten al opgemaakt? I have niet. Ik heb twee top candidates I'm en go and listen and decide which one uh, which way I sway when the vote comes in. Ik heb twee favorieten. Ik ga eens goed luisteren naar de toespraken en dan uh, ga ik besluiten. En vooral deze dame is natuurlijk zeer typisch voor Iowa. Iemand die pas in het stemlokaal gaat bedenken wat er gaat gebeuren. Maar goed, dit is dan ook niet gewoon een stemlokaal... waar je gewoon eventjes je stem gaat uitbrengen. En dat is bijzonder voor hier. Dit is echt een, een caucus, een vergadering. Er gaat nog eens rustig gepraat worden over wie het moet worden. Oké, okay, en de, de dochter des huis, die gaat voor het eerst stemmen. Heb jij het al bedacht? Yes, Jim Nuttall. <laughs> um, Santorum. Yep. De streng katholieke kandidaat. Okay. We're, very, we're a very diverse family. My mom likes New, I like Santorum. My dad likes um, Romney. And the dad likes? I'm supporting Mitt Romney. En vader gaat stemmen voor mid Romney. Nou, dat is een hele gevarieerde familie. En de heerstad voel je ook wel in deze familie een beetje zo'n opgewonde sfeer. Stemmen is hier nog echt een feest. Het is uh, half zeven en iedereen moet om zeven uur binnen zijn. Welkom to de Jefferson 1 Precinct Republican Caucus. We'll proceed in the alphabetical order of the candidate. De voorzitter kondigt nu de sprekers aan. Die allemaal komen pleiten voor een van de zes kandidaten. Our first speaker is Barb Hecky for Bachman. David. Our next speaker is Martha Fullerton, voor Mitt Romney. David Dubois, voor Ron Paul. Lijkt me toch moeilijk om te weten wat je moet gaan stemmen... na deze korte toespraakjes. Het is ook muisstil nu. Mensen zijn heel hard aan het nadenken, denk ik. The ballots have been counted... and the winner of the 2012 Jefferson 1 precinct presidential poll is Mitt Romney... Winnaar de van deze caucus is bekendgemaakt Mitt Romney. En de zaal stroomt leeg. Hopefully he's elected president. Ik hoop maar dat hij president wordt. Hoe snel denkt u nu dat het besloten zal zijn dat Romney ook echt de kandidaat wordt? Uh, probably not for another month, month and a half. Ik denk dat het nog zo'n maand, een anderhalve maand zal duren allemaal. De Amerikanen houden ervan om hun tijd te nemen voor democratische processen. Groet van de hele zaal hier, 97 mensen gestemd voor Romney en 96 één dus voor Santorum, de strenge katholiek. Rick, ik geloof in je. Ik wil introduce Karen, de kinderen en Rick Santorum. Kom in, iedereen. Game on. Helemaal aan het einde van de avond, het verschil in stemmen bedraagt een stuk of tien. In het voordeel van Santorum, en ongeacht wat er ook gebeurt, hij is in ieder geval de sensatie. Want een week geleden hing hij nog volledig onderaan de peilingen. En nu dan dit resultaat. Gelijk met Mitt Romney, de gedoodverfde winnaar. De man die vier jaar geleden toen hij meedeed, ongeveer hetzelfde aantal stemmen haalde. Dus Santorum, voor dit moment is hij de man. Kleinzoon van een Italiaanse mijnwerker. Keihard anti-abortus-standpunt. Sociaal conservatief. Maar waarschijnlijk toch te conservatief voor de gemiddelde Amerikaan. Dus hoe ver hij gaat komen in andere staten dat is volledig onduidelijk. En hij heeft nog veel werk te doen, want hij had zich volledig geconcentreerd op Iowa. Daar had hij al zijn kaarten op gezet. Nu de rest van Amerika nog. You have taken the first step of taking back this country. Rick Santorum, toch wel de grote verrassing. En in ieder geval een winnaar in Iowa. Wessel de Jong volgde de verkiezingsavond. Wij gaan weer naar Willem Post, Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal. Meneer Post, goedemorgen opnieuw. Ja, goed. ja, het is nog steeds niet duidelijk. We begrijpen dat inmiddels wel uh, de stemmen geteld zouden zijn. Uh, wij kijken mee met CNN. Daar zien we dat uh, Santorum voorstaat met vier stemmen. Ja, het is ongelooflijk. We hebben het eerder ook even met u erover gehad. Maar voor de luisteraars die nu inschakelen, dit is ongewoon. Hè? Ja, dit is nog nooit eerder gebeurd. Hè? En het is echt een, een finish. En het was een avondje politiek klompen dansen. Hè? Dat je uh, ja, toch een beetje in een soort van politieke folklore. vanuit allerlei hoeken in zaaltjes, waar en ook in Iowa. elkaar moet overtuigen. En na al die discussies, hè, dan zo'n uitslag. ja, het is, uh, dit is echt nagelbijtend. zeker voor de kandidaten. maar uh, voor ons. Op, op afstand toch ook erg interessant. Want ja, wat uh, Amerika doet... dat heeft ook voor ons natuurlijk consequenties. Ja, en wie ons eerdere gesprek nog niet gehoord heeft... we hoorden het Wessel net ook al even zeggen... St. Thormen is wel iemand die een bepaalde groep aanspreekt. Hè? Niet, niet iedereen... Ja, hij is echt de kampioen van de sociaal-conservatieven. Wat hij zegt is wel uh, behoorlijk extreem. Uh, een, een zeer sterk anti-abortus standpunt. Uh, abortus onder alle omstandigheden, ook in geval van verkrachting bijvoorbeeld, is verboden. Hij is tegen anticonceptiemiddelen. Nou, dat is toch wel uh, vanuit Europees perspectief een redelijk antiek standpunt. En hij zegt bijvoorbeeld ook over de wantoestanden in de katholieke kerk. Ja, dat krijgt, zijn eigen katholieke kerk dus, hè. Uh, dat krijg je ervan hè, als er zo tolerant sfeertje is in dat linkse uh, Europese Boston. He, Boston ligt in, in zijn ogen dan al een beetje in de richting van Europa. Uh, en hij betrekt ook landen als Nederland erbij. Vroeger was dat toch een land wat uh, een hoge huwelijksmoraal had... om maar eens wat anders te noemen. Maar ja, he, zo tolerant en dan krijg je dit soort, uh, dit soort wantoestanden. Dus ja, het is wel met zijn vriendelijke gezicht... en hij is telegeniek en het is ook een commentator bij Fox News uh, geweest... Uh, het is wel een, een, een extreme kandidaat. Heeft Santorum ook nog andere standpunten dan uitgesproken... ethische en religieuze? Ja, als je kijkt naar uh, zijn specifieke standpunten. dit is ook wel een man, uh, helemaal tegengesteld aan Ron Paul... Hè, die zich helemaal op Amerika weer wilde richten. Hij vindt ook dat Amerika weer, weer, weer zijn kracht in het buitenland moet laten zien. Hij is ook voorstander van het bombarderen van nucleaire faciliteiten in Iran. Uh, dus ja, uh, nou, dan moet je er natuurlijk wel gelijk bij zeggen... het is campagnetijd En dan moet je voor de bühne misschien wat hardere standpunten innemen goed als je het allemaal bij elkaar optelt, en als je ook kijkt naar het internationaal recht, hè, dan denken wij als Nederlanders al gauw aan het strafhof bijvoorbeeld in Den Haag. Ja, daar moeten dit soort kandidaten eigenlijk niks van hebben. International law, hè, dat is allemaal veel te soft. En ja, um, dat, dat geldt zelfs voor een kandidaat als Romney, die niet zijn vingers wil branden aan, aan dit soort zaken. En waar benen, president Obama, nou juist de afgelopen jaren, zo, denk maar aan Gaddafi, aan Libië, hè, zo goed samenwerkte met het strafhof, met meneer Moreno Ocampo in Den Haag. Dus ja, is voor ons echt ook interessant. Alleen al vanuit dat perspectief om te kijken... wat gebeurt er nou tussen die korenvelden in Iowa... en volgende week in New Hampshire? Ja, New Hampshire, daar waar Mitt Romney misschien wel beter gaat scoren. Hij is, de, hij is toch de, de wat meer in het midden kandidaat. Ja. En zal wat meer mensen aanspreken. Ja, en weet je, hij... En het is heel belangrijk. Hij heeft een, een buitenhuis, een prachtige villa... in Walsboro, New Hampshire. En, kijk, dit is ook zo'n staat. Santorum uh, deed dat in Iowa. Maar nou, Romney dus heel erg in New Hampshire... dat je dus ook moet zeggen... nou ja, aan one of you, hè? one of us. En ik, er zijn ook kandidaten die huren uh, een appartement voor een, voor een paar jaar... om maar te kunnen zeggen, nou ja, ik woon wel ergens anders in Amerika... Uh, maar ik, ik, ik ben toch eigenlijk ook wel echt wel iemand van New Hampshire. Ja, die eerste staten, die doen ertoe. Je ziet wat er gebeurt. Hè? De correspondent had volkomen gelijk. Uh, alle aandacht wordt nu gericht plotseling na een week, in een week tijd... op Centorum. En dan, dan, dan natuurlijk is het niet zo dat je gelijk kunt zeggen... dit wordt de nummer één, want Romney... Hij heeft een hele machtige politieke machine. Maar je hebt wel de big mo. Hè? Je hebt de wind in te zeilen, je moet geld verzamelen... maar dat kan plotseling gaan toenemen. Dus ja, uh, het is interessant om Centorum de komende weken te blijven volgen. We gaan eens eventjes naar onze correspondent uh, terug, Wessel de Jong. Wessel, heb jij inmiddels duidelijkheid? Ja, er is, een, uh, er is een, uh, een finaal woord gesproken. Romney zou dan toch uiteindelijk gewonnen hebben... met een verschil van veertien stemmen. Dus ja, Romney is uiteindelijk dan toch de, de, de grote man. Uh, maar goed, beide mannen, zowel Santorum als Romney... hebben natuurlijk nu allebei de wind in de zijde. Maar het is in ieder geval toch... Ja, het is zeer goed voor Romney. Die gaat zeker nu de, de volgende staat gaat hij winnen. New Hampshire. En uh, ja, dan heeft hij nog steeds niet de, de nominatie. De kandidatuur heeft hij nog niet binnen. Maar dan moet je wel hele domme dingen gaan doen. Wil hij dan toch een, een, een, een overwinning uit handen geven? Dan, dan zal hij toch echt wel... Doorstomen naar een overwinning. Ik denk dat het dan toch. Deze maand toch wel al duidelijk zal zijn dat uh, Romney de kandidaat wordt. Tenminste, die kans die is dan nu toch wel met die 14 stemmen, hoe het absurd het ook mag ja. klinken. Die kans is dan toch wel opeens ontzettend gestegen. Oké, okay. uh, terug naar Willem Post, uh, Amerika-deskundige van het Instituut Klingendaal. Romney dus de winnaar. Even voor de duidelijkheid, dat maakt in principe uh, met betrekking tot het aantal kiesmannen niets uit. Hè? Want het is niet zo dat uh, het principe winner takes all geld in Nee, nee, nee. Dus uh, het, het gaat in evenredigheid. Nou ja, ze hebben inderdaad gelijk gespeeld. En natuurlijk telt zoiets, zeker in Amerika, hè, wie uiteindelijk echt de nummer één wordt. Maar ik denk dat Romney uh, de komende weken van Santorum... en zijn pitbull Gingrich nog wel de nodige last gaat krijgen. Dus uh, het, uh, het, het zijn belangrijke voorverkiezingen die eraan komen. New Hampshire, maar daarna South Carolina en Florida. En 31 januari is die laatste uh, primary in Florida. Belangrijke staat natuurlijk. Ja, en dan weten we zeker meer. Goed. Het is begonnen. Willem Post, Amerika-deskundige van Instituut Klingendaal. Dank voor uw tijd. De Duitse president, Christian Wolff, die denkt niet aan aftreden. Toch zit hij zwaar in de problemen, dus denkt hij nog wel realistisch. Hoort u zo meer over. Naar de verkeersinformatie. Bij de AWB Wijnand Zwaan. De enige file in Nederland staat nog steeds op de A27 richting Almere. staat tussen knopend Everdingen en Nieuwegein, 5 kilometer. ligt daar een gekantelde vrachtwagen. Het bergen gaat nog wel een paar uur duren, waarschijnlijk nog een uur of twee. Er is maar één rijstrook open. Omrijden is vrij eenvoudig via Nieuwegein over de A2 en de A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, die in opspraak geraakte Duitse president, Christian Wolff... wil niet aftreden, ook al stapelen de schandalen zich op... en is in de Duitse media een discussie losgebarsten of hij wel überhaupt kan aanblijven. En het heeft ook allemaal te maken met het feit dat deze wolf de media heftig probeert te beïnvloeden als president... om verhalen over een omstreden lening uit de krant te houden. We gaan naar Annette Bichel, correspondent in Nederland... voor de Duitse media... Michel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hij denkt zelf niet aan aftreden. Is dat realistisch? Nou, wat op, sorry, wat, wat op het ogenblik opvalt is eigenlijk het grote zwijgen of de stilte uit Berlijn. Want hij, hij zegt helemaal niets. Dus de druk wordt in ieder geval groter op hem om nu met een verklaring te komen. Ja, en daar wordt ook om gevraagd dat hij daarmee komt. Zal hij het ook doen, mevrouw Beersel. Uh, nou, het is eigenlijk geen andere weg mogelijk... dat hij nu met een verklaring komt en uitlegt waarom hij dat heeft gedaan... en hoe hij daar nu tegenover staat. Met name dus dat hij inderdaad probeert heeft uh, invloed uit te oefenen... op, op uh, twee verschillende kranten inmiddels... van dezelfde uitreverijspringer. Het waren de bildzeitung een grote boulevardkrant en, en Die Welt. Daar heeft hij dus telefoontjes gepleegd... Uh, en, en gedreigd met strafrechtelijke stappen als ze dus... Uh, ja, toch berichten over die omstreden lening zouden publiceren. Ik kan mij voorstellen dat dit voor Merkel, de bondskanselier... Een, een lastig moment is. Welke scenario's zijn er voor haar? Kan ze hem überhaupt nog blijven steunen? Ja, dat is uh, absoluut een lastig uh, pakket natuurlijk, want, want dat uh, tast uh, haar gezag in, uh, in de binnenlandse politiek natuurlijk aan. Uh, ja, de scenario's uh, uh, ja, zijn, zijn, zijn verschillend natuurlijk. Het wordt eigenlijk nu verwacht dat hij met een verklaring komt. En uh, in de media wordt eigenlijk gezegd dat het is haast uh, onvoorstelbaar hoe hij uit die uh, positie nog uit zou komen. Dus dat zou betekenen dat hij moet uh, uh, aftreden. En ja, dan zou een nieuwe bondspresident moeten komen en dan... Is nog de vraag of uh, een nieuwe kandidaat uh, of Angela Merkel en haar coalitie inderdaad ook nog de meerderheid hebben om echt inderdaad een nieuwe eigen kandidaat door te brengen, die dan bondspresident kan worden. Ja. Dus het is heel erg lastig voor haar en, en zij heeft zich tot nu toe ook nog niet geuit, nog voor de kerst toen die schandaal dus uh, publiek werd, uh, heeft ze hem nog het vertrouwen uitgesproken. En uh, nu is ook daar, zwijgen, zij heeft ook nog niets gezegd. En dat laten we blijken eigenlijk. Tenminste zeggen dat uh, uh, mensen en, en die deskundigen in Berlijn zeggen... dat blijkt toch daarop dat uh, uh, zij ook niet meer zoveel vertrouwen in Wolf heeft. Nee, maar goed, er wordt natuurlijk nagedacht over hoe dat verder moet. Want ook de vorige bondspresident Kohler is opgestapt... En twee achter elkaar, dat is wel een hele grote blamage... Dat is een ontzettend grote blamage. Binnen twee jaar, dat is dus nog nooit gebeurd in, in, uh, in Duitsland. En dan uh, is het ook weer zo, Wolf, dus de huidige bondspresident... was de kandidaat van Angela Merkel. Dat, dat was haar kandidaat. Nou, Die moet dus opstappen. Ze heeft afgelopen jaar ook nog een schandaal gehad met een minister. De minister van Defensie, die na ook een uh, schandaal... om zijn uh, promotieschrift, die uh, vervalst was, uh, moest aftreden. Uh, dus uh, ja, zoals ik zei, het tast inderdaad haar gezag aan, want haar mensen die, die dus uh, ja, toch van, van schandalen omgeven zijn. Tot slot nog even mevrouw Bachel, hoe kon het zo mislopen met Wolf? Snapt deze man niet dat hij dit niet kan maken als president? Uh, ja, het is... Uh, kijk, die schandaal op zich... dat hij dus een lening had van een bevriende ondernemer... dat hij vakanties uh, had gehouden... In, in luxe villa's... van bevriende ondernemers. Dat op zich... Uh, ja, is, wordt gezien in de media... en door de politiek. Nou, dat is best... een knullig optreden. Maar dat... ingrijpen uh, in de media... daar dus inderdaad telefoontjes te plegen... en te dreigen, dat lijkt... dus daarop uh, dat hier... een politicus is die denkt dat hij die uh, ja, burgemeester is van een klein provinciestadje... Nee. en die snapt dat hij dat niet kan doen als bondspresident. En dat is inderdaad de grote schandaal... dat uh, inderdaad ook alle media inmiddels zeggen hij moet aftreden. Dat uh, tast het gezag aan van het staatshoofd van Duitsland. Goed. Annette Bissel, correspondent in Nederland voor Duitse Media. Dank voor uw analyse. Het is zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog even naar Australië, want dat land zucht onder een heftige hittegolf. En die hitte zorgt voor veel onrust, want het is ook bushfire season, het seizoen van de bosbranden. Door de harde wind en hoge temperaturen staan hulpverleners continu paraat. Dit is het geluid van een vliegtuigje dat water uitstort boven een brand. De duizenden liters zijn letterlijk een druppel op een gloeiende plaat. De Australische zomer startte met enorme hoeveelheden neerslag. Maar de temperatuur is inmiddels razendsnel opgelopen. Met name in het zuiden van Australië was het de afgelopen weken bijzonder warm. Vaak meer dan 35 graden. Het hele land is opgedroogd en overal zijn branden ontstaan. In de laatste 24 uur hebben we ongeveer 100 fires in Victoria... Three of those have been of significant De brandweer moet overal tegelijkertijd blussen, niet alleen in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden, maar ook vaak vlak naast de huizen. Er is veel brandbaar materiaal, want de afgelopen maanden is er veel gras gegroeid dankzij de overvloedige neerslag. De brandweer heeft de handen meer dan vol. We're very focused on making sure we're across the issues of fire, making sure communities are aware en dat we op het hoogste niveau van voorbereidheid zijn. Burning embers kunnen kilometers reizen. Als je even dicht bush bent, maak je bushfire survival plan. Met televisiespotjes waarschuwt de overheid om je voor te bereiden op een brand. Maak een bushfire survival plan. Bewaar dat op een goed bereikbare plek, zodat je het straks allemaal overleeft. Prepare, act, survive. Ook premier Gillard drukte deze week de mensen op het hart om voorzichtig te zijn en om de aanwijzingen van de hulpverleners op te volgen. Ze komt uit de staat Victoria, waar bijna drie jaar geleden meer dan 2.000 huizen in vlammen opgingen en 170 mensen het leven verloren tijdens de branden van Black Saturday. To who is those I'm sure we'd all want to say, keep safe, listen to your local emergency announcements and make sure that you do what you are asked to do by emergency workers. Voor de komende dagen wordt iets koeler weer voorspeld... maar dit is pas het begin van de Australische zomer. Het bushfire season, het seizoen van de bosbranden, duurt nog lang. Inmiddels geldt in grote delen van het land een verbod op het stoken van vuur. Maar hoe moeilijk het is om dat verbod af te dwingen... bleek afgelopen jaar nog maar eens. Een man ging in zijn vrije tijd klussen... maar dankzij de vonken die van zijn slijptol afkwamen... brandden tientallen huizen af. De dader bleek een politieagent. Onze correspondent Robert Portier in een bloedheet Australië. Twee weken na de lancering. André Kuipers opnieuw naar de ruimte. Een verblijf van een half jaar in het ISS. Verslaggever Mark Hamer volgt de verrichtingen van André Kuipers. Ja, Het is alweer 14 dagen geleden dat ik zelf André Kuipers... bij min 34 graden in die Soyuz-raket omhoog zou gaan... Inmiddels terug in Nederland, terug in Noordwijk... staande in een ruimte waar allemaal televisieschermen hangen... en waar we op een beeldje zien wat er gebeurt op dit moment in het ISS. Hilde Steen uit van de, van de ESA U volgt André Kuipers eigenlijk met alles waar hij mee bezig is... met de alle experimentjes die hij daar moet doen. Hoe gaat het eigenlijk met André? Um, het gaat goed met hem, zo, zover wij weten. Um, ja, Hij is uh, nu in volle vaart activiteiten aan het doen... Um, hij heeft natuurlijk wat tijd gehad om zich aan te passen aan de omgeving die voor hem nieuw is. Het internationale ruimtestation ziet er anders uit dan toen hij de vorige keer vloog. Er Zijn nieuwe modules, onder andere de Europese Columbus module, was er nog niet toen André uh, vloog tijdens zijn eerste vlucht. Um, dus daar heeft hij wat tijd voor gekregen, ook om zijn lichaam te laten aanpassen. Zoals je wellicht weet, weet, um, veel van de bemanningsleden hebben wat uh, lichamelijke aanpassingstijd, uh, dus dat was er ook voor André. Maar intussen zijn we in de normale werkweken en gaat alles in volle vaart aan de slag en heeft hij al een heel aantal activiteiten achter de rug. Wat is hij nu aan het doen? Nu zou hij volgens de planning zou hij training aan het doen zijn. Maar hij heeft een andere activiteitje groen gekleurd. En groen wil zeggen dat hij daarmee bezig is. En kunnen we dat dan volgen? Of, zo, of zullen we een poging wagen om dat, dat te proberen te volgen? Even kijken of, of ik hier iets op een spiekertje krijg. Hello NASA astronaut Don Pettit, Assisted European astronaut Andre Kuipers... ...with the Neurospat experiment set up. Nou, we hebben geluk geloof ik. dat We, we zien hem net uh, in beeld komen. André Kuipers, er wordt een uh, ja, soort uh, kapje op zijn hoofd gedaan... Ja, dus hij heeft een, een soort van badmuts op zijn hoofd met allemaal elektrodes. En die, die elektrodes kunnen de hersensignalen, de elektrische activiteit van André zijn hersenen meten. Dus hier op het beeld zie, zie je dat die badmuts wordt geïnstalleerd. Later krijgt André... Het is niet makkelijk, uh, nee, nee, in nee, gewichtloosheid. Het is echt een behoorlijke klus. Het duurt echt uh, een uur en een half voor alles geïnstalleerd wordt. En dus al die elektrodes moeten gevuld worden met gel. This is fucking de. Gather some information on the role played by gravity in these neural processes. and how the astronauts adapt to the microgravity environment. Nou is hij nu al bijna twee weken er uh, in het ISS. Um, hij heeft ook oud en nieuw mo mogen vieren daar. N maar nou las ik op zijn blog. ja, hij heeft wel, uh, ze hadden allemaal lekkere dingen mee omhoog. maar dat mocht hij niet eten. Komt dat door u? <laughs> In dit geval was het eigenlijk een Amerikaans experiment, okay. maar we hebben wel een soort gelijk experiment waar uh, André uh, een ja, want hij is op dieet een dieet moet volgen, ja. Dus dat is een experiment waarin ze precies hebben voorgeschreven wat hij mag eten en wat niet mag eten. En ja, dat ging over oud en nieuw. De arme man dan moet dan met kerst en oud en nieuw boven in het ISS zitten en dan sturen jullie hem ook nog op dieet. Ja, dat is. Uh, nou, ze, ze waren gelukkig met z'n tweeën die hetzelfde dieet mochten volgen. Dus uh, ze, ze hadden elkaar om elkaar wat te steunen. Een druk programma van hem, dat wordt allemaal gevolgd vanuit deze kamer hier in Noordwijk. Ja, en dan krijgt hij het ook nog druk, want hij gaat ook uh, tv- en radiointerviews doen. Morgenmiddag om vier uur live op Nederland 1, ook bij de NOS. Een interview met André Kuipers, een kwartier lang. En binnenkort nog meer over André Kuipers, hier ook op Radio 1. André Kuipers, opnieuw naar de ruimte. Ik spreek jullie nou gauw weer.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 Kijk op abn mee, Radio 1. Het NOS-journaal. Rick Santorum, verrassing in Iowa. En Duitse president denkt er niet over om af te treden. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben al Megens. Rick Santorum, zo heet hij. De grote verrassing van de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa. De aardsconservatieve Santorum is in een nek-a-nek-race verwikkeld... met topfavoriet Mitt Romney. Wel, die laatste nu weer op winst staat. Allebei kunnen ze rekenen op een kwart van de stemmen. Waarschijnlijk heeft de einduitslag het kleinste verschil in stemmen... dat ooit is gemeten tijdens voorverkiezingen. In Iowa, uh, die voorverkiezing, dat was de eerste krachtmeting... in de Republikeinse verkiezingsrace. En dus is Santorum extra blij met dat goede resultaat by standing up and being bold and leading leading with that burden and responsibility you have to be first you have taken the first step of taking back this country Er zijn 100.000 Republikeinen konden stemmen. Ron Paul is derde geworden, Newt Gingrich vierde, e en de gouverneur van Texas Rick Perry is vijfde geworden. Hij heeft gezegd dat hij zich op zijn kandidatuur gaat beraden. De in opspraak geraakte Duitse president Christian Wolff denkt niet aan aftreden. De publieke zender ARD meldde vanochtend dat hij, ondanks de vernietigende kritiek... in de Duitse pers, gewoon wil aanblijven. Nu, die de dag des Tages tageslaat heute morgen... Christian Wolff heeft zich entschieden, er wird niet terugtreten. Dat horen we heute morgen zuverlässig uit zijn omgeving. En er beendet damit Spekulationen hier in politischen Berlin... Hoef ligt al weken onder vuur, aanvankelijk alleen vanwege dubieuze financiële transacties... maar sinds deze week ook omdat bekend is geworden dat die journalisten de mond wilden snoeren. Het Openbaar Ministerie is een vooronderzoek begonnen. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruim een jaar was positief. Dat zegt de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken die de ontmoeting heeft geleid. Volgens hem was het belangrijk dat beide partijen elkaar weer in de ogen hebben gekeken. Het belangrijkste is dat de twee partijen. face-to-face afgesproken is dat er vaker onderling gepraat zal worden. Het overleg tussen Israël en de Palestijnen is in 2010 in het najaar opgeschort... toen Israël ging bouwen op de westelijke Jordaanhoever. Aardverschuivingen hebben de afgelopen tijd in Brazilië aan zeven mensen het leven gekost. Al drie maanden wordt het zuidoosten van het land getijsterd door zware regen... Bijna 10.000 inwoners ten noorden van Rio de Janeiro zijn geëvacueerd. En verwacht wordt dat het noodweer de komende tijd aanhoudt. De harde wind in Nederland heeft gisteravond nog op enkele plaatsen tot problemen geleid. Zo rukten op het IJsselmeer reddingsboten uit omdat twee binnenvaartschepen water maakten. Luiken en ramen van de schepen waren kapotgewaaid. En een krimp aan de IJssel waaide een deel van het dak van de Molukse kerk. Verzekeraars hebben na de storm honderden schademeldingen binnengekregen. Alleen al bij Interpolis kwamen 600 meldingen binnen, zegt een woordvoerder. Die 600 schades van gisteren, dat gaat ongeveer om 600.000 euro. Dan moet je denken aan uh, omgewaaide bomen. Die bomen komen tegen gevels van woningen aan of andere gebouwen. Je ziet ook afgerukte takken, vernielde schuttingen. Uh, je ziet ook stormschade in combinatie met waterschade. De is verwacht dat er vandaag en de komende dagen nog meer meldingen binnen zullen komen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het is gemiddeld 6 graden en er waait een stevige westenwind. In het binnenland is de wind matig windkracht 4, aan zee krachtig of hard windkracht 6 of 7. Overdag zijn er in eerste instantie nog enkele buien. En de meest actieve buien vinden we in de noordelijke helft van het land. Later nemen de buien een aantal en activiteit af. Het wordt gemiddeld 8 graden en de wind blijft stevig doorwaaien. Vanavond draait de wind naar zuidwest en neemt weer toe. Ook gaat het vanuit het westen flink regenen. In de nacht kan de wind aan de kust stormkracht, windkracht 9, bereiken. Verder komen er zware windstoten voor, in de kustgebieden tot circa 100 km per uur, in het binnenland rond 80 km per uur. Morgen start de dag met regen, later wisselen opklaringen en felle buien elkaar af. Bij deze bui is er kans op onweer, zware windstoten en hagel. Tussen de buien door wordt het maximaal 9 graden morgen. In de ochtend is er aan zee nog steeds kans op storm en pas in de tweede helft van morgenmiddag neemt de wind duidelijk wat af. Vrijdag is het even wat rustiger en blijft op de meeste plaatsen droog. Het weekend verloopt weer herfstachtig. ANWB verkeersinformatie. Op de A27, Gorkum richting Almere... staat file tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein, 5 kilometer. Het heeft te maken met het wegtakelen van gekantelde vrachtwagen. Bij Nieuwegein is maar één rijstrook open. Verkeer richting Almere en Amersfoort kan beter omrijden... via knooppunt Oude Rijn over de A2 en de A12.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 De sluis bij Eefde in het Twentekanaal blijft voorlopig gestremd. Hoe lang precies, dat is nog onduidelijk. In de nacht van maandag op dinsdag stortte een sluisdeur van 90.000 kilo naar beneden. Bij de sluis liggen zo'n 30 schepen te wachten. En ook bedrijven langs het kanaal voelen de gevolgen. Tom Eerbeek van RTV Oost ging langs bij overslagbedrijf Sesam. Het water loopt in de put bij Sesam aan het Twentekanaal. Het einde van het Twentekanaal in Enschede. Er is dus net een groot schip... Gelost, een schip wat straks niet meer verder kan varen. Meneer Wissink, u bent hier de financiële man. Ja, dat, dat wordt een mooi rekensommetje voor u, denk ik. Want het geeft een boel schade dat jullie niet kunnen varen. Ja, dat is inderdaad juist. Uh, Wekelijks slaan wij uh, hier bij de CESAM zo ongeveer uh, zo'n 2500 ton veevoer voor een uh, Duitse grote maatschappij om. En ja, dat, uh, door de stremming kunnen we dat nu niet meer doen, helaas. Nee, en het kost een boel geld. U loopt nog een boel geld mis. Voor de sesam zelf uh, ja, praten we over denk ik zo'n 10.000, 15 15.000 euro per week. Maar voor onze klanten uh, zal dat uh, snel een veelvoud daarvan zijn. Ja, balen. Ja, er is balen, ja. ja. Dan loop ik even het uh, schip op. Het is hier hartstikke glad. Hoe kan dat trouwens? Uh, ja, dat komt door de veevoer en uh, regen. Ja, ja, Veevoer en regen is hartstikke glad. Oh, kijk eens aan, daar komt de schip volgens mij al aan. Is dat zo of niet? Maar. Ja, schipper van dit prachtige vrachtschip. Ja. ja, U bent veevoer mooi kwijt. Ik ben het veevoer kwijt, ja. ja en nu had u graag naar huis gewild natuurlijk. Uh, niet naar het huis, maar aan de werk. Stel nou, u ligt hier weken vast. Wat betekent dat? Geen inkomen. Ik verwacht niet dat het weken gaat Nee, U blijft er aardig nuchter onder. Er zit niks anders op. We gaan maar eens praten met burgemeester Frank Kerkhaart van Hengelo. Hengelo ligt aan het einde van het Twente-kanaal. Meneer Kerkhaart, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er veel bedrijven die last hebben van deze stremming? Ja, je moet dus vanaf Eefde, dat is vlakbij Zutphen, en dan helemaal naar het oosten. Al die bedrijven die met dat kanaal verbonden zijn, die zijn eigenlijk allemaal onbereikbaar. We zitten gewoon vast. Er is geen scheepvaart heen en terug mogelijk. En dat zijn echt... Ja, dat zijn tientallen bedrijven. Honderd, ja, meer dan honderd bedrijven. waarvan de grootste aantal zich in mijn stad Hengelo concentreert. Daar hebben we zo'n 25 bedrijven die er echt veel mee te maken hebben. soms helemaal afhankelijk zijn van scheep, scheepvaartvervoer. wat betekent dat dan voor ze concreet? Nou, bijvoorbeeld, een van de belangrijkste bij ons is Axo Zout. En uh, ja, er, wordt, uh, uh, ja, er wordt anderhalf miljoen ton uh, per jaar over het water vervoerd. Dus je kunt zich voorstellen wat dat betekent, Axo. ...wacht vandaag met spanning af... Uh, ...hoe lang dat nu gaat duren... ...en uh, ze moeten allerlei noodmaatregelen nemen... ...ze wachten dus af... ...om dat goed te kunnen inplannen... ...maar ik heb er wel een voorbeeldje van... ...als uh, zo'n uh, zo containerschip met zout... ...als dat nou een tijd niet kan... ...dan moet zo'n schip is 1500 ton... ...nou, voor elk schip wat dan niet kan varen... ...zijn er zo'n 50 vrachtwagens nodig... ...om dat dan over de weg te transporteren... ...en als dat dus... ...met zo'n uh, ja, zo drie tot zes schepen per dag moet, kunt u dat voorstellen wat dat betekent voor zo'n bedrijf. Dat is enorm. Dat is wel een van de grootste effecthebbers. Maar zo zijn er grote en kleine bedrijven die er allemaal op een of andere manier mee te maken hebben. Ja, want u had het alleen nog maar over het zout. Maar ook Grols uh, is daarvan afhankelijk en ook een grote afvalverwerker. Ja. Is, de, is de rest van de infrastructuur erop berekend om het dan maar via de weg te doen? Ja, uh, elk bedrijf is natuurlijk nu aan het bekijken wat ze dan moeten doen. Uh, er komt nogal heel veel hier in Hengelo, <coughs> Sorry. In Hengelo aan. Uh, vloeibare brandstoffen van een verdeelstation. Dat komt hier met tankers ook aan. Ja, uh, dat zal dan met tankwagens moeten. Dus iedereen is natuurlijk nu aan het kijken en is ontzettend benieuwd en, en gespannen van hoe lang dit gaat duren. Als dit een kwestie van een paar dagen is, dan is dat te overzien. Maar wordt dit weken, dan kunt u zich voorstellen van een schadepost dat voor die bedrijven is. En heeft u enig idee hoe lang het gaat duren? Wat, wat laat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat daarover weten? Ja, Rijkswaterstaat heeft gisteren uh, kort verteld van uh, wij gaan vandaag duiken en uh, onderwater onderzoeken. Wij kunnen dan hopelijk een prognose maken hoe lang de reparatie dan gaat duren. En zij kunnen, ze hebben niets daarover verteld. Ze kunnen het ook nog niet. En uh, ik hoop dat ze vandaag dat wel kunnen. Uh, dat zou wel winst zijn. En verder kan ik er niks over zeggen. En uh, zijn wij natuurlijk hier uh, ook als gemeente met onze bedrijven en in goed contact. Geven we ook alle bedrijven door. van Informeer die, die bedrijven dat ze niet verrast worden. En uh, op, dat, op dit moment uh, volgen we dat uh, van dag tot dag. En wat ik wel belangrijk vind is. We zijn economisch uh, toch behoorlijk getroffen door zo'n ramp die zich daar voordoet. En uh, ja, eigenlijk moet je de lering uittrekken dat bij Evden die bottleneck in die Twente kanalen... Dat daar een tweede kolk, een tweede sluis, dat die daar echt nodig is. Daar dringen we al jaren op aan. En dit laat nou nog eens zien, joh, dit moet echt gebeuren. Want uh, economisch is dit zo'n... Uh, zo zo'n afhankelijkheid, dat je eigenlijk een bypass moet organiseren. Dat ja. moet echt gebeuren. Maar u geeft aan dat dat, dat, dat dus al jaren geleden gezien werd. Ver ja. Verwijt u iemand dat dat dan nog niet is gebeurd, dat er geen alternatief is? We hebben het op de prioriteitenlijstje altijd gezet ook... bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. We hebben dat vanuit ondernemers en vanuit de overheden... hier in het oosten van het land hebben dat ook echt benadrukt. Maar het heeft het nooit gehaald in de, in de landelijke prioriteitenlijst... Ik hoop dat dit nu toch nog eens laat zien hoe ontzettend belangrijk het is dat we dat wel voor elkaar boksen. Dus misschien helpt dit om het wat hoger de prioriteitenlijst te krijgen. Burgemeester Frank Kergaard van Hengelo, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Goedemorgen. Dan even kort naar Amerika, want uh, de uitslag is bekend. Echt waar. Mitt Romney is nipt winnaar geworden in uh, Iowa... bij de Republikeinse voorverkiezingen. Daar de caucus uh, met slechts acht stemmen verschil. Het is ongelooflijk maar waar. Uh, Ron Paul is uh, daar als derde geëindigd. En Newt Gingrich staat op vier. Om alles even in perspectief te plaatsen. Er hebben 122.000 uh, mensen gestemd in Iowa. Meer van onze correspondent na negen uur. Tien uur half negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Koning Mohammed VI heeft de ministers van de nieuwe Marokkaanse regering beëdigd. En Marokko heeft nu voor het eerst een premier... die van een partij is met een duidelijk islamitische achtergrond. Koning stond vorig jaar een klein deel van zijn macht af... om te voorkomen dat de onrust in de Arabische wereld ook zou overslaan naar Marokko. Gaan we over praten met journalist Ellen van der Bovenkamp in Rabat. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Geeft de koning nou echt ook dat deeltje van de macht uit handen? Ja, dat is een vraag waar in Marokko regelmatig over wordt gediscussieerd. Dat was al zo na de invoering van de nieuwe grondwet een aantal maanden geleden, waarmee de koning een deel van zijn macht af zou staan en meer macht aan de regering zou geven. Critici zeiden toen dat het alleen om cosmetische hervormingen ging. En dat is zo nu en dan bevestigd, uh, bijvoorbeeld vlak na de verkiezingen. Toen de koning een aantal ambassadeurs benoemde. Terwijl hij eigenlijk op de minister van Buitenlandse Zaken, op de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken had moeten wachten. Want volgens de nieuwe grondwet is het benoemen van ambassadeurs niet langer een taak van de koning, maar is dat voortuin een taak van de minister van Buitenlandse Zaken. Dus daarmee uh, ging hij al meteen buiten die grondwet om. Daarnaast benoemde hij de afgelopen weken een aantal persoonlijke adviseurs. En uh, dat waren grotendeels mensen uit de vorige regering. En daarmee geeft hij natuurlijk uh, niet het signaal af dat hij een breuk wil maken met het verleden... Mm. In tegendeel, uh, twee van zijn adviseurs zijn mensen die door de protestbeweging... echt als symbolen van de vriendjespolitiek en de corruptie in Marokko worden gezien. Een jeugdvriend van de koning met heel veel politieke en economische invloed. En een lid van de een belangrijke familie Fessi die in de vorige regering een aantal uh, belangrijke posten bekleden. Zij zijn nu beide adviseur van de koning. En ja, dat geeft de protestbeweging gelegenheid om te zeggen... kijk, zie je wel... De koning wil uiteindelijk gewoon zelf de touwtjes in hand Ja, daar gaat het hem dus in zitten. Hè, wat de protestbeweging ziet van eventuele veranderingen. In hoeverre kan die nieuwe regering van de islamdemocraten dingen veranderen? En, en in hoeverre willen ze dat? Want ik neem aan dat zij ja, toch ook eigen plannen hebben. Ja, uiteraard, uiteraard. De strijd tegen corruptie is een van de belangrijkste speerpunten uit hun programma. En er is veel hoop op hen gevestigd door de bevolking. Om, ja, in de hoop dat ze hier echt daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Alleen in deze situatie is het de vraag in hoeverre ze... De marges hebben om iets te veranderen in het systeem. In hoeverre hebben ze marges in het systeem ook dat, om ook daadwerkelijk tegen corruptie te strijden als het Koningshuis zo'n grote vinger in de pap blijft houden? Dat zal de komende tijd moeten blijken. Ja, en dat is, dat is iets wat de Marokkanen flink dwars zit, hè, die corruptie. Dat, dat zou als eerste aangepakt moeten worden. Ja, absoluut. Gelijke kansen voor alle Marokkanen en een einde aan de vriendjespolitiek en corruptie. Ja, is, is het echt zo erg? Ja, de, de economische en politieke belangen zijn uh, heel erg met elkaar verstrengeld. En dat, uh, daardoor hebben mensen eigenlijk nauwelijks nog vertrouwen in de politiek. Het was op zich positief dat er nog aardig wat mensen naar de stembus zijn gekomen een uh, paar weken geleden. Ja. En uh, ja, de nieuwe partij wacht een zeer zware taak. In de oppositie hebben ze laten zien dat ze harde werkers zijn en dat ze het serieus menen. Maar uh, ja, de, de verwachtingen zijn erg hoog gespannen en de corruptie zit zo in het systeem... dat het uh, echt de vraag is of ver ze daar tegen kunnen strijden. Ellen van der Bovenkamp in Rabat, dankjewel. Ja. Straks met straffe hand regeerde ze Groot-Brittannië Margaret Thatcher. Actrice Meryl Streep kroop in haar huid en vertolk de ijzeren dame vanaf nu in de bioscoop straks meer erover. Eerst naar de verkeersinformatie. En daar zie ik wat problemen op de A1. Wat is er aan de hand, uh, Wijnald? Ja, sprake van een uh, gaslek op industrieterrein uh, Gooi Meer. Dit ligt, ligt la vlak langs de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Daardoor was een tijdje de afrit Gooi meer dicht. Maar inmiddels is de weg weer vrij. Er staat toch wel wat file uh, richting Amsterdam, 2 kilometer. Dan die andere problemen van deze ochtendspits op de A27 naar Almere File bij Nieuwe Gein 5 kilometer. Dat heeft te maken met het opruimen van een uh, paar zeecontainers op de weg. En voorlopig is daar nog één rijstrook uh, open. Verkeer richting Almere kan beter omrijden via knoopend Oude Rijn... over de A2 en de A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, de film The Iron Lady, daar had het al over biografie... over Margaret Thatcher gaat vandaag in wereldpremière. Hoofdrol wordt gespeeld door de Amerikaanse actrice Meryl Streep. In de film wordt via flashbacks de politieke carrière... van de langzittende premier van Groot-Brittannië belicht. Een kort fragment. to Britain. And I want them back. With all due respect, when one has been to war. With all due respect, sir. I have done battle every single day of my life. En dat was Mel Streepe als Margaret Thatcher, maar hoe klinkt de ijzeren dame ook alweer zelf? I must tell the vertellen that the Falkland Islands and their dependencies ...remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact. It is a government's objective to see that the islands are free from occupation... ...and are returned to British administration... at the earliest possible moment. Oh, dus de echte Margaret Thatcher. Hieke Jippus, oud-correspondent in Londen en Groot-Brittannië kennen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die laatste leek er het meest op natuurlijk. Maar de toon van Meryl Streep zit er wel aardig bij, hè? Ja, mooi hè, dat uh, accent. Ik kan me voorstellen dat het voor een actrice een geweldige uitdaging is. Dat uh, die, die manier van spreken en die... Uh, uh, superieure uh, uh, manier van uitspraak had Margaret Thatcher trouwens geleerd. Hè? We, de, ze praten oh. uh, volgen, volgens uh, uh, sommige uh, commentatoren in het begin... als een, uh, de toon van haar stem was als die van... kon je vergelijken met een kat die van een schoolbord afgeleed. <lacht> maar ze heeft... <lacht> Aangenaam. <lacht> Reuzen. Ze heeft spraakles gehad. En uh, daardoor ging ze opeens heel bekakt... en ook op een lager, met een lager tamere spreken. En daarmee kon ze met minzame superioriteit je precies vertellen... wat jij moest denken. Uh, Hieke, jij werkt als correspondent in Londen... op het moment dat Thatcher nog premier was. Hoe kijk jij op haar terug? Nou, het was um, uh, zeker iemand die je uh, nooit zult vergeten. In feite uh, was zij iemand die... Um, wel een vrouw was, maar die als een kerel uh, politiek bedreef. En uh, daarmee was ze dus zoiets als een, uh, als een, laat ik zeggen, keiharde kip in een uh, in een hok vol uh, zelfgenoegzame, wat oudere. Uh, haantjes, die uh, om die reden uh, zowel uh, verguist werd, ik bedoel, haar eigen universiteit wilde haar niet eens een eredoctoraat geven, zo'n hekel hadden ze aan haar, uh, maar die ook enorm werd bewonderd. En hoe bewonderd, dat blijkt alleen al uit het feit dat over deze film met Meryl Streep in de hoofdrol door sommige conservatieve uh, MP's uh, gedebatteerd wordt, die willen dat er een debat in het Lagerhuis komt, omdat ze dit als een gemene aanval op op hun geheiligde leidster te zien. Ja. Hoe, hoe heeft zij uh, Engeland achtergelaten? Want toen zij aantrad, stond uh, Groot-Brittannië er bepaald niet goed voor. Nee, Groot-Brittannië stond er helemaal niet goed voor. ging ten onder aan uh, uh, stakingen. Uh, Labour was er niet in geslaagd om uh, de stakers onder controle te krijgen. Edward Heath, haar voorganger als leider van de conservatieve partij... Uh, ook niet. Die had haar in een onberaden bui, dacht hij later... minister van Onderwijs gemaakt. Toen schafte ze meteen uh, de schoolmelk af. Met als gevolg dat ze toen al bekend stond als Thatcher de milksnatcher. Snatcher. <lacht> um, en en het. <lacht> ja, reuze. En toen, uh, oh, verraad van alle verraden. Toen stak ze hem nog een dolk in de rug door zich kandidaat te stellen... voor het leiderschap toen hij de verkiezingen uh, verloor. En, shock horror, ze won. En toen ging ze uh, meteen op een manier die volgens de Snops in haar partij... precies deed denken aan de kruidenierswinkel van haar vader. Uh, toen ging ze meteen uh, slans economie en politiek besturen als was ze een kruidenier. Namelijk tering naar nering zetten, uh, je keurig aan je beloftes houden... die socialistische greep van de staat op alles... Uh, uh, er afpeuteren, uh, staatsbedrijven verkopen. De staat hoefde niet uh, zich te bemoeien met de sociale woningbouw. Woningen verkopen aan huurders die uh, dat wilden. Uh, het doel was belastingverlagingen. Uh, belastingverlaging prikkelt tot hard werk uh, naar uh, haar idee. En uh, de deregulering uh, via het hoogte. En daarin was ze heel uniek. Want dat is een model wat later door andere landen is nagevolgd. En hoe zit dat nou met haar populariteit? Want die kent hoogte- en dieptepunten. Wat is het algehele beeld wat van haar bestaat? Behalve dan dat het een harde tante is. Wat heeft ze bereikt uiteindelijk met Groot-Brittannië? Nou ja, ze wordt dus toch wel gezien als iemand die Groot-Brittannië uh, bevrijd heeft van een, een, een groot gedeelte van het... Um, ja, wat zal ik zeggen, het klassendenken en de klassestructuur. Daar banjerde ze gewoon dwars doorheen. Daar had ze uh, niets uh, mee uh, te maken. Ze heeft uh, verder uh, zeker um, de vakbonden klein gekregen, zou je kunnen zeggen. Maar dat had als tegelijkertijd als gevolg dat ze bijvoorbeeld... Ze heeft de kolenindustrie aangepakt, ze heeft de mijnwerkersstakingen met succes... Uh, uh, af, uh, afgeweerd, maar dat heeft er wel toe geleid dat uh, de hele kolenindustrie in uh, Groot-Brittannië in feite uh, verdwenen is en de mijnen die nog open zijn, zijn in handen van uh, privéondernemers. Dat heeft betekend dat hele gemeenschappen uh, ja, in feite uh, uitgeroeid zijn en nu al generaties werkloos zijn omdat die uh, die samenlevingen van mijnwerkers, die dorpen en steden van mijnwerkers... daar was geen enkele andere werkgelegenheid. Dus daar zijn mensen die werkloos zijn geworden... terwijl ze voor die tijd trots waren op hun vak. En dat is uitzichtloos. Daar, daar is nu al tot in de derde generatie werkloosheid. Daar heeft Labour van alles en nog wat aan proberen te doen. Uh, dus in die gebieden wordt Margaret Thatcher... Gehaat. Nog altijd wordt ze gezien als iemand, als een soort Attila, de hun die alles met grond gelijk gemaakt heeft. Ja, en ze was ook zo sterk als Attila, want ze overleefde ook nog een bomaanslag. Ja, ze overleefde een, een bomaanslag uh, tijdens het, con uh, het congres van de uh, conservatieve partij in Brighton heeft de IRA uh, s'nachts een bom laten ontploffen um, in het Grand Hotel in Brighton. Uh, daardoor is een uh, verdieping gedeeltelijk ingestort. Alleen door een enorm wonder is zij uh, ontkomen aan uh, de dood. Maar een aantal uh, anderen zijn daar wel zwaar door getroffen. En uh, een aantal van haar uh, politieke vrienden... daaraan kun je tot op de dag van vandaag de lichamelijke schade van die bomaanslag... Nog uh, aflezen, desondanks, uh, ijzeren dame, de dag daarop heeft ze het congres gewoon voortgezet. Want dat hoorde zo, vond ze. Wij gaan niet opzij voor de IRA. Tja, ongekend. Um, we zijn het al, ze is de langzittende premier van Groot-Brittannië. Wat um, heeft uiteindelijk haar ondergang veroorzaakt? Nou, uiteindelijk heeft die onverzettelijke houding van haar... het niet willen luisteren naar collega's... het vast overtuigd zijn van haar eigen nationalistische gelijk... Great Britain will be great again... Uh, dat heeft haar in feite uh, de das uh, omgedaan. Haar collega's in het kabinet konden zich uh, niet verenigen met haar houding... ten opzichte van Europa. Ze vonden dat dat niet in het nationaal uh, belang was. Die zijn spectaculair afgetreden met dodelijke toespraken in het lagerhuis. Uh, zij, uh, uh, uh, haar leiderschap stond to toen ter discussie... en zij is toen in feite uh, door haar collega's opnieuw prachtig uh, Griekse tragedie... kun je altijd zo mooi zien in de Engelse politiek... door haar collega's in de rug gestoken en moest uh, aftreden... en is uiteindelijk uh, betraand, heeft ze Downing Street uh, verlaten... de enige keer dat het volk haar met tranen in de ogen heeft gezien... behalve die ene keer toen haar verschrikkelijke zoon Mark... een playboy van het oh, ergste ja. soort... Toen die uh, uh, bij een rally in de woestijn uh, zoek was... toen, uh, uh, toen uh, heeft men haar ook zien huilen... en toen was ze opeens meer de moeder dan de IJzeren staatsvrouw. Hieke Jippes, dank voor jouw uh, ervaringen en verhalen... over de uh, Iron Lady Margaret Thatcher. En we gaan kijken naar die film. Hieke, dank je. Vijf voor negen geweest. Kenan Everest was jarenlang het gezicht van de militaire staatsgreep... van 1980 in Turkije. 94-jarige oud-president van Turkije, geliefd en gehaat... hangt nu een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Althans, dat is wat het Openbaar Ministerie in Turkije tegen hem eist. Correspondent Bram van Meulen over wat Evren op zijn kerfstok heeft. Nou, hij was de man die in 1980 aan het hoofd stond van de operatie... die een democratisch gekozen regering uit het zadel stoten. Hij was uh, de chef-staf van het leger in de jaren 1980-82. Later werd hij ook president van Turkije... Hij was de man uh, en, en zeg maar het symbool van de tijd waarin honderdduizenden linkse Turken, Koerden, iedereen die maar niet wilde luisteren naar hem, uh, de chefstaf, het leger, zonder vorm van proces in de gevangenis werd gezet, uh, vaak gemarteld. Uh, voor velen dus het gezicht van de donkerste periode uit uh, de Turkse geschiedenis. Maar ook iemand die nooit heeft hoeven boeten uh, voor uh, al die misdaden. En die de afgelopen decennia heeft doorgebracht aan de Turkse kust. Met het schilderen van onder meer naakte vrouwen, is mij verteld. Mm, Oké. Okay. Uh, ziet iedereen hem als vertegenwoordiger van uh, de donkere tijd in Turkije? Of heeft hij ook nog steun in het land? Nee, kijk, als je het uh, oudere Turken zou vragen, uh, een andere generatie... dan zullen die zeker zeggen, die staatsschip van 1980, die was broodnodig. Want de jaren 70 in Turkije waren vol onrust, vol chaos, vol moorden tussen links en rechts. Het was de tijd van de Koude Oorlog. Uh, mensen stonden elkaar naar het leven. En het leger heeft ons eigenlijk gered van de afgrond, heeft ons gered van een burgeroorlog... Uh, maar inmiddels zijn de tijden veranderd uh, in Turkije. Onder de regering van uh, premier Erdogan wordt het leger steeds meer afgeschilderd als de boeman. Niet meer als de bewaker van de seculiere grondweg, maar eerder als een mensenrechten -schender. En uh, ja, ga maar na dat er weinig van de kiezers zullen zijn die in juni voor Erdogan stemden. En dat was, was toch de helft van de Turken. Die nu een hand zullen uitsteken naar Kinan en Ja, Dus het is een symbolische actie van het Openbaar Ministerie om uh, zo'n ja. straf tegen hem te eisen. Ja. Zal die ook veroordeeld gaan worden? Nou, kijk, de voortekenen zijn uh, slecht, slechter dan ooit. Uh, in de afgelopen jaren zijn honderden officieren hier opgepakt uh, door het Openbaar Ministerie. Uh, die berecht moeten worden voor misdaden. Iets wat eigenlijk tientallen jaren ondenkbaar was. De wet is ook speciaal aangepast om veroordeling van kenan Vren mogelijk te maken. Maar ja, het blijft met dit soort zaken natuurlijk altijd moeilijk om te bewijzen... of dit soort leiders persoonlijk wisten van martelingen, van mensenrechten schenningen. En Evren heeft zelf nooit misverstand over laten bestaan. Hij heeft gezegd, ik zal nooit worden veroordeeld, dan maak ik mezelf nog liever van kant. Bram Vermeulen, onze correspondent in Turkije vanuit Istanbul. Na negen uur in het radio 1 journaal toch nog maar even terug naar Iowa, naar Wessel de Jong. Jazeker, hij is nog altijd wakker. Want het is nu duidelijk geworden: Romney heeft gewonnen. Acht stemmen meer ah, had hij als zijn tegenstander, zijn voornaamste tegenstander, hoort u zo meer over.